Ik wil u graag iets voorlezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 6... vertaling vanaf Romeinen 6 vers 12. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan zouden wij zondigen, omdat wij, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn, volstrekt niet? Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van Hem die u gehoorzaamt, of van de zonde of dood, of van de gehoorzaamheid of gerechtigheid? Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dat zover voorlopig uit het woord van God. Bij het opstellen van de titels voor deze avonden had ik mezelf voorgenomen om elke keer één trefwoord te kiezen. Maar eigenlijk slaat het woord slaven op het eerste derde gedeelte van de preek, de Bijbelstudie. En eigenlijk komen er dan nog twee facetten bij... ...om een enigszins volledig beeld te krijgen van wat Paulus verstaat onder de navolging van Christus. Want daar gaat het nog steeds om. En ik wilde een iets completer beeld geven dan wat alleen maar onder het woord slaven gevat kan worden. Paulus spreekt over navolging van Christus op verschillende wijzen. Dat geldt ook wel voor andere delen van het Nieuwe Testament. Maar we willen ons nu heel in bijzonder op Paulus concentreren. Er zit ook een zekere opklimming in, in die drie aspecten die ik wil noemen, een zekere ontwikkeling, een zekere geestelijke groei, waar Paulus ook zelf over spreekt, onder andere in Galaten 4, waar hij het heeft over kinderen die nog onmondig zijn, nog onder toezicht en volwassenen, mensen die toegroeien naar die volwassenheid, en dan veel grotere verantwoordelijkheden kunnen dragen. Het zou jammer zijn om het onderwijs van Paulus alleen maar te beperken tot dat aspect van het slaaf van Christus geworden zijn. Hoewel dat belangrijk is en ook je hele leven, hoe ver je geestelijk ook ontwikkelt, van toepassing blijft. Dus het is niet iets alleen maar voor een eerste fase of zo, zo bedoel ik het ook weer niet. Alleen, er is meer in de navolging van Christus volgens Paulus. ...dan het slaaf van Christus zijn. Want slavernij hoort bij ter termen als gehoorzaamheid. Toewijding, overgave, maar vooral gehoorzaamheid. En dat is het eerste wat kinderen moeten leren. Als ze willen opgroeien, moeten ze beginnen met zich te stellen onder het gezag van de ouders. Ook als ze in het begin nog helemaal niet begrijpen... ...wat die ouders van hen vragen, waarom ze bepaalde dingen van hen verwachten. Ik vond het mooi dat in de liederen die wij hebben gezongen, wij allereerst dachten aan het feit dat wij zijn vrijgekocht van de zon. In de liederen ging het daarom dat wij slaven waren, en ons gebed hebben we dat ook gezegd, en dat we het nu niet meer zijn... Paulus speelt bijna met woorden in de Romeinen 6... ...om ons aan de ene kant te vertellen dat wij geen slaven meer zijn... ...maar vrij. Vrijgemaakt, dat is een woord dat hij enkele malen gebruikt... ...ook nog in de volgende hoofdstukken. Wij zijn vrijgemaakt om slaven van Christus te worden. Als je dat voor het eerst hoort, klinkt dat vreemd. Klinkt dat tegenstrijdig. Hoe kun je nou iemand uitleggen dat we vrijgemaakt zijn om slaven te worden slavernij en vrijheid zijn voor ons tegengestelde termen. Tot mijn schrik ontdekte ik dat ik op mijn leeftijd nog nooit de negerhut van oom Tom had gelezen dus die ligt op mijn nachtkastje, ik heb hem nu bijna uit elke keer denk ik dat er staat toch niet dat ik dat nog nooit gelezen had maar ik kan me er niets van herinneren dus het moet echt zo zijn nou, dat boek is zo'n verschrikkelijke beschrijving van wat de slavernij van de zwarten in Amerika betekend heeft. heeft. Dat boek heeft ook er geweldig toe bijgedragen om een eind aan die verschrikkelijke slavernij te maken, maar daar was dan wel een even verschrikkelijke burgeroorlog voor nodig, u kent het verhaal. Maar het boek heeft de mensen de ogen geopend voor die verschrikkingen. Slavernij en vrijheid staan eindeloos ver tegenover elkaar. Hoe kan Paulus ons dan, vergeef me de term, proberen wijs te maken dat wij door slaven van Christus te worden, werkelijk zijn vrijgemaakt. En toch is dat precies wat hij voor ogen heeft. Hij realiseert ook dat het ingewikkeld is, want in de hoofdstuk 7 en 8 werkt hij dat nader uit. Hij voelt als het ware aan waar ons probleem ligt, om te snappen wat hij bedoelt. Ik zal het u direct uitleggen. Maar de clue is om zo te zeggen, in eerste instantie dit, als je een slaaf van de zonde bent, ben je in de greep van een macht waarover je geen controle hebt. Vandaag nog kwam de vraag op mij af, leg dan nou toch eens uit wat je met zonde bedoelt. Dat is vandaag, de het dag helemaal niet meer vanzelf spreken. Heel veel mensen denken dat het bij zonde gaat om allerlei verschrikkelijke dingen die ook in de ogen van totale niet-christenen, uh, verwerpelijk zijn. Nou, die horen ook bij zonde. Maar zonde gaat veel verder dan dat en dat maakt het zo ingewikkeld en ook zo belangrijk. Zonde is alles waarin God niet gediend wordt. Zonde is alles waarin we niet vragen naar de wil van God. Zonde is alles wat uit onszelf voorkomt. Ook als mensen niet vreselijke dingen doen, maar zomaar wel doen omdat ze dat in hun eigen hoofd voelen opkomen. Maar niet vanuit die grondhouding die we bij de pasbekeerde zouden dus van Tarsus onmiddellijk waarnemen. Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Alles wat niet uit het geloof is, om het nog weer anders te zeggen, Romeinen 14, is zonde. En dan is zonde een veel bredere term. Het is alles waarin wij in strijd handelen met Gods welbehagen. Ik zeg het opzettelijk. Dus niet alleen maar met zijn uitdrukkelijke geboden en verboden. Maar met alles waarin God geen behagen kan schutten. Nu is het wonderlijke dat daar tegenover staat de slaaf van Christus. En de slaaf van Christus is niet iemand die nou precies doet wat God allemaal in die wet geboden had. Want dat zou dan precies even armetierig zijn. Zoals zonde niet alleen maar is de overtreding van bepaalde regels. want Dat zie je want zonde was er ook al voordat God de wet gegeven had. Zonde was er ook tussen Adam en Mozes. Zonde gaat veel verder dan overtreding van de wet. Zo is gehoorzaamheid, het dienen van Christus, slavernij van Christus, ook veel meer dan het gehoorzamen van een wet. Dat sluit het wel in, maar het gaat veel verder dan dat. Ik zal het proberen met andere woorden te zeggen. Het zijn woorden die we niet in de Bijbel vinden, maar die heel algemeen gebruikt worden om dit uit te drukken. De oude mens, dat is een woord dat we wel vinden in de Bijbel, Romeinen 6, in hetzelfde hoofdstuk, in vers 6. Die oude mens is met Christus gekruisigd en daar staat een nieuwe mens tegenover. Dat zijn termen die Paulus gebruikt in Everse 4 en in Colossense 3. Die nieuwe mensen, die oude mens, die hebben respectievelijk een nieuwe natuur en een oude natuur. Alleen het ingewikkelde is dat bij ons die oude natuur ook nog aanwezig is, ook al zijn we nieuwe mensen geworden. Bij een onbekeerd mens, die nog een slaaf van de zonde is, geldt dat hij volkomen in de macht is van de zonde. Hij wordt door die zonde beheerst, hij kan hem niet anders. Zelfs als het dus een heel braaf, fatsoenlijk mens is, dan nog wordt hij beheerst door de zonde, doordat hij zijn leven volkomen naar eigen inzichten inricht, en niet vanuit het verlangen om God erin te dienen en te eren. Hij is in de macht van de zonde, hij kan er dus ook zelfstandig helemaal niet uitkomen. Hij is dus precies wat een slaaf is. Een slaaf zou vrij willen zijn. Maar hij kan het niet. Maar bij een slaaf van de zonde is het eigenlijk nog erger. Hij wil helemaal niet vrij zijn. Dus dat is heel belangrijk, dat zult u direct zien. Een slaaf kan niet vrij zijn. Uit zichzelf. Hij kan zichzelf niet bevrijden. Maar eigenlijk wil hij dat ook niet. Dat is heel wat anders dan bij Oom Tom. Die wou dolgraad vrij zijn, alleen het is nooit gebeurd. Maar een slaaf van de zonde wil ook niet vrij zijn. En nu zegt Paulus. Nu zijn jullie slaven van Christus geworden. Hij gebruikt ook de term hier slaven van de gerechtigheid. Jullie zijn vrijgemaakt van die macht van de zonde. En jullie zijn nu slaven van de gerechtigheid. Dat wil zeggen jullie dienen nu de gerechtigheid. Dat betekent gewoon jullie leven nu een rechtvaardig leven. Als gerechtvaardigde mensen leven jullie ook in gerechtigheid. Jullie zijn slaven van Christus. Want Christus is het die zo'n rechtvaardig leven van jullie verwacht. Nu voelt hij wel aan dat er een moeilijkheid is. En die moeilijkheid is dat wij als christenen in de praktijk dat vaak helemaal niet zo ervaren. Er is een enorm verschil met onze vroegere toestand van voor onze bekering. Toen wilden we Christus niet dienen. Na de bekering willen wij Christus wel dienen. Dat nieuwe, die nieuwe natuur, dat nieuwe leven in ons, dat leven van de wedergeboorte heeft geen groter verlangen. Van God te dienen, dan Christus te dienen. Zeg maar rustig, een slaaf van Christus te zijn. Maar die nieuwe mens heeft ook die oude natuur nog in zich. En dat is de situatie die Paulus beschrijft in Romeinen 7. Hij, hij loopt al een beetje op vooruit door in Romeinen 6, vers 12 te zeggen: Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. Hij weet, die zonde zit nog in ons. Alleen het mag niet meer gebeuren dat die zonde de baas wordt over jou. En dat is natuurlijk een zeker spanningsveld. Was het nou maar zo dat we ook van die zondige natuur bevrijd waren... dan was het veel makkelijker om uit te leggen dat we slaven van Christus zijn. We zouden niet alleen maar Christus willen dienen... maar we zouden het ook kunnen, we zouden het ook doen... we zouden niets meer van dat oude leven over zijn. In Romeinen 6... Zegt Paulus, dus jullie zijn een slaaf van Christus geworden, een slaaf van de gerechtigheid. die zonde mag niet langer meer heersen over jullie, maar in dat laatste zit dus de mogelijkheid dat dat toch zou kunnen gebeuren. En dan legt hij in Romeinen 7 uit wat er nou gebeurt, als een mens wederom geboren is, en hij ontdekt dat hij nieuw leven in zich heeft, een nieuwe natuur, die het verlangen heeft God te dienen. Maar ook ontdekt tot zijn schrik dat hij van zichzelf uit God niet kan dienen. Je hebt hier eigenlijk drie soorten mensen in deze drie hoofdstukken. Niet één per hoofdstuk, zo bedoel ik het niet. In Romeinen 6 vind je aan de ene kant een slaaf van de zonde. Dat is iemand die God niet wil dienen en God niet kan dienen. Daartegenover staat een slaaf van Christus. Dat is iemand die God wil dienen, Christus wil dienen en ook God Christus kan dienen. Daartussenin zit een wonderlijk figuur. Dat is een mens die wederom geboren is, die het nieuwe leven uit God heeft, maar die nog niet de kracht van de Heilige Geest kent. En van die mens geldt, hij wil wel, maar hij kan niet. Dat begint in hoofdstuk 7 vers 14, gaat door tot vers 26 aan het eind van het hoofdstuk. En tweemaal zegt de apostel daar in de ik-vorm maar dat is hij niet letterlijk zelf, hij heeft zelf die toestand niet gekend... en zeker is dat niet de normale toestand van een christen, dat zou wel heel triest zijn... hoewel er duizenden Nederlanders die zeggen dat dat de normale toestand van een christen is... Paulus beschrijft ons een denkbeeldig geval dat in de praktijk helaas ook maar al te vaak voorkomt. Iemand die al ontdekt heeft, ik heb een nieuwe natuur... want hij zegt, als ik het goede wil dan, en ik doe toch zonde... dan ben ik het niet meer die, die zonde doet, maar de zondige natuur in mij doet dat... Hij heeft leren onderscheid maken tussen dat ledengeboren ik, en die zondige natuur. Ik wil het goede, maar die zonde in mij, die is me elke keer toch weer de baas. Dus nogmaals, de slaaf van de zonde wil niet en kan niet. De slaaf van Christus wil het goede en kan het goede. Daartussenin zit een merkwaardig figuur. Hij wil wel, maar hij kan niet. En dat moet aan de orde komen, want... Heel veel mensen maken zo'n fase in hun leven ook door. En bij sommigen duurt die fase veel te lang. Vooral als ze onderwezen worden dat dat ook de normale toestand van een christen is. Ze zitten er veel te lang in. Ze merken dat ze wel een nieuwe natuur hebben ontvangen. Die ook graag Christus wil dienen en navolgen. Die een verlangen hebben zelfs om dat te doen. Maar ze merken dat er ook nog iets anders in hen zit. Dat ze maar al te goed herkennen, want dat zat er vroeger ook in. Dat is die zondige natuur. En die zondige natuur die brengt hen er elke keer toe om wat anders te doen dan ze eigenlijk willen. Want ze willen God dienen, ze willen Christus navolgen. Maar ze dienen toch weer de zonde. En nou zegt Paulus: weet je waar dat toe leidt? Zulke mensen komen in de wanhoop. Ze zeggen: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Heel veel mensen zeggen dat in ons land. Ze kennen niet het antwoord. Ik vraag vaak als zulke mensen dat tegen me zeggen: Ja, maar er staat toch ook ik ellendig mens? Ik zeg: Hoe gaat het dan verder? Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik zeg, hoe gaat het dan verder? Uh, dat weet ik niet. Ze hebben die tekst zo vaak leren uitspreken... dat ze niet weten wat erop volgt. De Paulus zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan begint hoofdstuk 8... en dan nou zegt hij in hoofdstuk 8 iets heel bijzonders. Dat woord vrijgemaakt. Wat we in hoofdstuk 6 ook al vonden... maar wat hij daar nog niet kon uitleggen... dat gaat hij nou uitleggen. Dan zegt hij in hoofdstuk 8 vers 2... De wet van de geest des levens heeft mij, heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat betekent dat nou? Waar ben je nou precies van vrijgemaakt? Er staat niet dat hij vrijgemaakt zijn van de zonde in die zin dat die zonde zijn natuur niet meer in ons zou zijn. Die blijft bij ons zolang we hier op aarde zijn. Geen dag zijn we zonde. En die wordt ook nooit beter. God verknapt die niet op. Hij blijft steeds even verdorven. Nee, waar we van vrijgemaakt zijn, is niet van die zondige natuur. Was maar waar, zou je juist zeggen, maar het is niet zo. Wij zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat is dat dan weer? Ja, dat heeft Paulus aan het eind van Romeinen 6, 7 uitgelegd. Die wet van de zonde en de dood, dat beschrijft de toestand van een mens die wedergeboren is, maar die nog steeds onder de macht van de zonde is. Precies zoals Paulus in Romeinen 6, vers 12 zei, Laat die zonde niet meer over je regeren. Let goed op. Die zonde zit nog wel in je. Maar die mag geen macht meer over je uitoefenen. En dat is nou net het probleem van die persoon in Romeinen 7. Die zondige natuur zit nog in hem. Maar die hoeft, oefent ook macht over hem uit. Hij wil zo graag het goede. Maar het kan niet. Er is iets in hem dat sterker is dan dat. Ziet u nou hoe verschrikkelijk het is. Dat duizenden christenen in ons land denken dat dat de normale toestand van een christen is. Je kan hier niet over beginnen over die vrijmaking, wat het is. Want je kan pas een echte slaaf van Christus zijn als je vrijgemaakt bent. Dat is een heerlijke paradox. En het duurt niet lang, of er is altijd iemand die zegt, ja, maar Paulus zegt toch ook ik alleen nog mens. Dat zit er zo diep ingebakken. Je bent zijn zo vertrouwd met Romeinen 7 en zo weinig vertrouwd met Romeinen 8. Wat gebeurt er nou in Romeinen 8? In Romeinen 8 vers 2 wordt iemand vrijgemaakt van die wet van die zonde en de dood. Niet van die zonde die blijft in hem zitten. Maar die zonde speelt niet meer de baas over hem. En hoe gebeurt dat? Door de wet van de geest des levens. Dat is een andere natuurwet die nou over hem vaardig wordt. Dat wil zeggen, de zonde is niet meer de baas in zijn leven, maar de heilige geest. Dan hebben we drie toestanden ontdekt. De slaaf van de zonde. Die wil niet, die kan niet. ...dan hebben we een of andere rare tussenfiguur ontdekt... ...die er eigenlijk helemaal niet hoort te zijn... ...maar die zijn er in de praktijk wel. Ze zijn wel wedergeboren, maar ze zijn niet vrijgemaakt. Nou, als je niet vrijgemaakt bent... ...dan denk je dat het nog zo hoort... ...helaas, we blijven toch maar arme zonden hebben... Om, om, ...tot aan onze dood. Ze zijn onder de macht van de zonde... ...en ze denken dat het zo hoort. Ze zien om zich heen allerlei andere mensen... ...die ook onder de macht van de zonde zijn... ...en ze denken, nou ja, er zal wel niks anders in zitten. De catechismus onderstreept het ook nog eens een keer. Dat zelfs de allerheiligste mensen. Een slechts een klein beginsel van gehoorzaamheid hebben. Nou ja, denk je dan. Dan begin ik er maar niet even. Als zelfs de allerheiligste. Hoogstens tot een minimale hoeveelheid gehoorzaamheid in staat zijn. Vergeet het maar. We blijven arme zonder dat dan onze dood. En zo blijven ze altijd hangen in Romeinen 7. En komen nooit aan in Romeinen 8. Ze worden nooit vrijgemaakt. Wel weder Ze gaan ook naar de hemel. Dan worden ze pas vrijgemaakt. Dat is een beetje laat. Want God wil dat het hier op aarde gebeurt. Hij wil dat hier op aarde de kracht van de heilige geest leren kennen. Dat vind je bij Paulus in bijna elke brief. Alleen de Colossense brief is een merkwaardige uitzondering omdat daar alles draait om Christus. Maar in elke brief schildert Paulus het belang van de heilige geest. Een slaaf van Christus is niet alleen wedergeboren, hij is ook vrijgemaakt. Hij is vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Die zonde zit nog in hem. En af en toe wordt hij daar weer op een vervelende manier aan herinnerd. Hij wordt nooit volmaakt in die zin dat hij zondeloos zou zijn op aarde. Maar er is een andere baas in zijn leven gekomen. Hij is niet meer onder de macht van de zonde. Hij is niet meer in feite, zelfs als wedergeboren mens, nog steeds een slaaf van de zonde. Als een soort noodlot waar hij zich niet aan kan onttrekken. Nee, hij is een slaaf van Christus geworden en dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Twee versen verder in Romeinen 8 vers 4 zegt Paulus dat wij de, hei, de rechtvaardige eis van de wet vervullen wij die niet naar het vlees maar naar de geest wandelen. Dat is zo'n mooie tekst. Het is wij als gelovigen vervullen de eisen van de wet. Dat is een beetje ingewikkeld want heel veel evangelische mensen denken wij hebben toch met de wet niks mee te maken. Staat ook in Romeinen 7 we zijn van die wet vrijgemaakt we zijn gestorven voor die wet. Al nou, die kerkmensen begrijpen dat niet, die lezen elke zondag de wet voeren. Ja, we zijn vrijgemaakt van de wet in één heel speciale betekenis. Van die wet die van ons eist, dingen eist die wij niet kunnen volbrengen. Die we zelfs als wedergeboren mensen niet kunnen volbrengen in eigen kracht. Van dat bestel waar onze hele zaligheid afhangt van onze eigen verdiensten zijn we Goddank verlost. Maar Christus heeft die wet niet voor ons afgeschaft. Hij zegt in Matthäus 17: ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om de wet te vervullen. Zeker, hij is het einde van de wet. In Romeinen 10 vers 4, maar dat betekent niet dat in hem de wet is tot een einde is gekomen. Maar dat hij het einddoel, de zin, de inhoud, de vervulling van die wet is. Daarom hebben we alles met die wet te maken. Daarom zegt hij in Romeinen 13, we moeten elkaar lief hebben, want de liefde is de vervulling van de wet. En daarom nogmaals de Romeinen 8 vers 4, die heilige eis van de wet, die rechtvaardige eis van de wet, die wordt in ons vervuld. In ons vervuld, dat doen we niet eens zelf, dat doet de heilige geest. In ons, die niet naar het vlees, maar naar de geest vonden. Dat is het grote verschil met Romeinen 7. Het enorme verschil is de heilige geest. In die kringen waar het altijd over ellendig mensen hebben, praten ze bijna nooit over de heilige geest. Dat kan ook niet. Romeinen 7 spreekt ook niet over de heilige geest. Hij is daar de grote afwezige. Het is een mens wedergeboren, het nieuw leven, nieuwe verlangens om God te dienen, maar hij kan niet, hij kan niet eens een slaaf van Christus zijn. Hij heeft de kracht daar niet voor. Het nieuwe leven is leven, maar het is geen kracht. Het is het leven van een pasgeboren baby, het is leven, maar het is geen kracht. Die kracht komt altijd van een ander. Die komt altijd van buiten jezelf, die komt altijd van de Heilige Geest. En door die Heilige Geest gebeuren er wonderbaarlijke dingen in een christenleven. Die wet is niet veranderd, die wet zegt nog steeds, om het heel kort samen te vatten, zoals die Jezus het ook heeft gedaan, God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. Je kunt het nog korter zeggen, in het meeste talen kun je het in één woord zeggen, in Nederlands hebben we er twee voor nodig, Het lief. Het lief. Als dat een wet is die je zegt tegen ongelovige mensen, die kennen ook al bepaalde vormen van natuurlijke liefde, maar niet zoals God het bedoelt. Daar is het God liefhebben, dat is het eerste, kennen ze niet. En in God, door God, ook je naaste lief hebben met de goddelijke liefde, kennen ze ook niet. En nu komt diezelfde wet tot de geloof. Want we zijn slaven van Christus, nietwaar? Dus we staan onder geboden. Dat hoort juist bij een slaaf van Christus, hij staat onder commando's. En het gebod zegt tegen hem, heb lief. Al het andere, zijn duizendvijftig geboden in het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal variaties op een thema, dat thema luidt heb lief. Dus we staan onder de wet, we zijn slaven, we hebben te er gehoord aan. Maar waarom ervaren we dat niet als slavernij? Waarom ervaren we dat als vrijheid? Dat is de grote paradox die ik nog steeds niet voor u opgelost heb. Hoe kan het dat christelijke vrijheid betekent slavernij aan Christus? Is dat nou een leeg, ijdel, inhoudsloos woordenspel? Of heeft dat een diepe zin? En het laatste is natuurlijk het geval. Hoe komt het dat slavernij van Christus en vrijheid in Christus exact hetzelfde? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Stel u voor dat er een slaverdrijver was die van zijn slaven... exact dat vroeg... wat de slaven ook graag zouden willen. Dan zou de vrijheid van die slaven... op geen enkele wijze... belemmerd worden. Want de meester vraagt van hem... exact wat hij ook wil. Wat die slaven ook wil. Slavernij... in de zin van onvrijheid... ervaren we doordat wij zo dolgraag dit... maar de meester vraagt van ons dat. En dat is constant conflict. Constant staan die twee tegenover elkaar... Dan ervaar je de slavernij als een juk, als een druk, als onvrijheid. Maar als er een slavenmeester is die tegen je zegt, je moet dit. En je zegt, nou dat is nou net wat ik zo graag zou willen. Dan zou je slavernij van Christus en je vrijheid in Christus identiek zijn. Ik gebruik graag het voorbeeld, vooral voor jonge mensen, maar voor de wat ouderen mag het ook wel. Van een vis en een vogel. Zeg tegen een vis, vlieg. En hij zal zeggen, ik kan niet en ik wil niet. Precies de toestand van de natuurlijke mensen. Hij kan niet. Nou er zijn wel vissen die dat proberen. Dat noemen we dan vliegende vissen. Maar het is een spuntelwerk. Het lijkt er niet op. Ze plonsen ook meteen weer terug. Maar de meesten willen ook helemaal niet. Het water is een natuurlijke milieu. Dat is de natuurlijke mensen. Ze kunnen niet. En ze willen niet. Verander nou door een wonderwerk van God. Die vis in een vogel. Dat is wat er gebeurt bij de wedergeboorte. En zeg tegen die vogel. Vlieg zijn gebod. Die vogel is een slaap. Hij moet vliegen. Wat zegt die vogel? Nou, dat net precies waar ik ook enorm veel zin in heb. Het vliegen is zijn lust en zijn leven. Dat is het, de aard van het beestje. Het luchtruim is zijn natuurlijke milieu. Wat voor die vis een onmogelijkheid is, maar ook iets totaal ongewenst, zei je voordat hij gedwongen werd, het zou gestuntel worden, die vis zou doodongelukkig zijn. Er wordt niet van hem gevraagd wat hij niet kan en wat hij niet wil. Het gaat dwars tegen alles in. Hij zou zich een slaaf voelen. Maar de vogel. Die is zo vrij als een vogeltje in de lucht. En als je dus tegen hem zegt vlieg. Dan is dat ook precies wat hij dolgraag wil. Daarom is het zo mooi en zo leuk zou ik bijna zeggen. Om een slaaf van Christus te zijn. Nu zegt die slaaf. Die zegt die heer van ons. Heb lief. Maar wat doet hij? Romeinen 5 vers 4. Hij stort eerst zijn eigen liefde in ons hart. Dus hij vult ons eerst met liefde... en zegt dan heb lief. Ja, je kunt niet anders meer, je zit vol liefde. En er staat bij... hij heeft zijn eigen liefde in ons hart uitgestort... door de geest die ons gegeven is. Want dat weten we nu sinds vijf minuten. Dat is de sleutel tot alles. Die, die liefde van God is in ons hart uitgestort... en door de heilige geest gaat die liefde werken. Dat kan niet anders, die stroomt naar buiten toe. Dus als dan het gebod komt, heb lief... dan... Klopt dat helemaal, dat komt helemaal overeen met wat hij van ons gemaakt heeft. Daarom zijn christelijke vrijheid en slavernij jegens Christus precies hetzelfde. Paulus stelt er een eer in om zich een slaaf van Christus te noemen. Er zijn er heel wat voorbeelden van te noemen. Of een slaaf van de Heer of wat dan ook. In bijna elke brief komt dat op een of andere wijze wel tot uitzicht. Hij is daar aan te trotsen. Als ik het even zo heel gewoon mag zeggen. Hij vindt het geweldig. Hij wil niets liever. Dat is het mooie. Een slaaf van Christus wil graag slaaf zijn. Hij is het niet gedwongen. Hij wil het graag zijn. En hij kan het ook. Sterker nog, het is zelfs dat wat hij het beste kan. Als hij eenmaal onder het beslag van de Heilige Geest komt. En niet langer onder het beslag van het vlees is. Dan is dat ook precies wat hij graag wil. Dit is helemaal zijn aard. Nou, en juist omdat het zijn aard is, moeten we nou een stap verder gaan. Anders, ik heb u gezegd, dit is pas een derde, maar de andere twee punten zal ik wat korter pakken. Want dit is wel het fundament van alles. Hier ging het om gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid betekent, er is iemand die beveelt en jij moet het doen. Maar de navolging van Christus bij Paulus gaat veel verder. Heel veel mensen willen eigenlijk niet weten van wat ik nou ga zeggen. Dus zet nu schrap om te kijken of ik geen verkeerde leerlingen breng heel veel mensen zeggen, navolging dat mag nooit betekenen na apen van Christus. Kopiëren. Nou ja, als u daarmee bedoelt dat wij niet op goede Vrijdag met een houten kruis op onze nek door de stad hoeven te lopen, wat een hoop mensen wel doen, vooral in Jeruzalem, dan hebt u gelijk. In dat opzicht nee, niet imiteren. En toch maakt Paulus duidelijk, dat wij moeten doen wat Jezus deed. In de evangelie heeft de heer Jezus dat al aangegeven. De werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere doen dan deze. Johannes 14 vers 12. En bij Paulus zie je dat heel terecht naar terug. En je ziet het bijvoorbeeld in een heel woord, simpel woordje. Zoals. Wij moeten doen zoals Jezus deed. Mooi voorbeeld. In Colosse 3. Wij moeten elkaar vergeven zoals Jezus, zoals Christus, zoals God ons vergeven heeft. We vinden het zowel in de Colossebrief. Ook in Efezeus 4, maar dan wordt het aan God toegeschreven, maar in de Colosseus gaat het speciaal om Christus. Met andere woorden, als je een slaaf van Christus bent, een volgeling van Christus, dan gehoorzaam je niet alleen zijn bevelen, maar je gaat in zijn voetstappen, je doet de dingen die hij deed. Hij kan ze niet meer doen, hij is niet op aarde. Wij moeten nu op aarde zijn handen zijn, wij moeten zijn voeten zijn, wij moeten zijn ogen zijn, wij moeten zijn oren zijn. Wij zetten zijn werk voort. En dat gaat heel ver, dat gaat heel letterlijk. Het is bij Paulus zo sterk en in het Nieuw Testament zo sterk, dat als wij zouden weigeren om een broeder te vergeven, dan zou ik keihard tegen iemand zeggen, jij bent op de weg naar het eeuwig verderf. Al zou het een prediker zijn, al zou het iemand zijn die trouwe dienst heeft in de gemeente. Als iemand consequent weigert de medegelovige te vergeven, veronderstelt natuurlijk dat hij zijn zonde beleden heeft, als er aan de Bijbelse voorwaarden is voldaan, maar iemand vanuit de hartheid van zijn hart weigert om te vergeven. Denk aan het slotwoord van Matthäus 18. Zo zal ook uw hemelse vader met u doen. Vooral in de gevangeniswerpen. Als u niet uw broeder van harte vergeet moet ook nog van harte. Komt er ook nog bij. Moet ook nog van harte. Als je uw broeder niet wil vergeven vergeeft God jou ook niet. Wij denken dat de vergeving van God onvoorwaardelijk is. Dat is een vergissing. De vergeving is gratis. Maar dat is niet telkens onvoorwaardelijk. Er zijn twee voorwaarden op zijn minst. De ene voorwaarde is dat je echt berouw moet hebben. Je kunt niet zeggen, nou ja, oké, okay, vergeef het dan maar. Oké, okay, ik heb het fout gedaan. En je moet er ook nog berouw over hebben. Als onze zonde beleiden, dat gaat gepaard met verontmoediging, met berouw. Je moet er echt spijt van hebben. En het tweede is, je moet evenzeer bereid zijn om ambten te vergeven. Zoals in het, onze vader staat, vergeef ons onze schulden gelijk. Ook wij vergeven onze schuldenaar. Met andere woorden, wij hebben aan de voorwaarden voldoen, Heer God. Wij vergeven ook degene die ons iets schuldig zijn. Wilt u nu ook ons vergeven? Wat Paulus zegt, Jezus verhaalt moet je ook doen. Er zijn meer van dat soort voorbeelden. En dat lijkt een beetje op het vorige. Romeinen 15, vers 7. Neemt elkaar aan, zoals Christus u heeft aangenomen. Hij nam u aan. Hij nam mij aan. We hebben elkaar te accepteren. Ook al zijn we van een verschillende godsdienstige richting. Ook al horen tot een verschillende kerk of gemeente. Trouwens al zou u helemaal niet bij een kerk of gemeente horen. Het gaat daar heel speciaal over verschillende richtingen. Die verschillende inzichten hebben binnen één gemeente. Er zijn hele wat gemeenten in ons land waar men als Kemphanen tegenover elkaar staat. En waar beide partijen proberen een gelijk te halen in plaats van elkaar aan te nemen, omdat je weet, ook al ben ik het niet met die broeder of zuster eens, hij of zij is door de Heer aangenomen, ik heb die andere te accepteren, ook al kan ik het niet met zijn of haar opvattingen eens zijn. Wat Christus gedaan heeft, is voor Paulus de norm voor wat wij moeten doen. Neem elkaar aan, verdraag elkaar. En nogmaals, dat is niet... Een uitwendig naapen, dat woord naapen komt natuurlijk van wat apen doen. Sommige apen hebben die neiging, dat kunt u in een dierentuin uitproberen, welke soorten dat zijn, om gekke dingen die wij doen voor de kooi, dat zij dat nadoen. Maar dat komt niet van binnenuit, dat is alleen maar uitwendig naapen. Dat is wat we zien bij godsdienstig gedrag, waarbij we uitwendig een bepaalde show opvoeren, zonder dat de binnenkant daarmee verbonden is. Maar echt, het wandelen in de daden van de Heer Jezus, het doen wat Hij deed, moet van binnen uitkomen. Anders is het niets anders dan Fariseïsme. Niets anders dan huichelarij. Het moet van binnen uitkomen. Zoals dat liefhebben van anderen, dat kun je spelen. Maar als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan komt het van binnen uit. Dat is een enorm verschil. Ik heb al eens gezegd. En dat is een beetje om de mensen te schokken die naar je luisteren. God heeft een ontzettende hekel aan goddienstige mensen. Dan moet je natuurlijk uitleggen wat je bedoelt met goddienstigheid. Maar goddienstigheid is een show. Van bepaalde goddienstige gedragingen waar aan de binnenkant niets zit. De ontkersteling, de ontkerkelijking moet ik zeggen. Ontkersteling is ook een goed woord. In Nederland is voor een groot deel een zaak van eerlijkheid. Vroeger moesten die mensen onder de kerk gaan. Anders kwam niemand in hun winkel wat kopen. Zo'n dorp was er een enorme sociale controle. Die mensen gingen naar de kerk, dat hoorde er gewoon bij. Waar ze zaten in de kerk te pitten of aan wat anders te doen. Maar dat was alleen maar uitwendig. Je krijgt nu een steeds grotere eerlijkheid. Want bijna niemand, behalve dan misschien in een heel klein, heel kerksdorp. daar heb je dat nog steeds wel. Maar voor de rest hoeven maar heel weinig mensen naar de kerk te gaan. vanwege de sociale controle, omdat mensen op hen letten of anders misschien niet in hun winkel zouden komen. Dat verdwijnt sterk. Je krijgt nu een soort natuurlijke aanhang. Je krijgt nu de mensen die gemotiveerd naar de kerk gaan. Nou, dat kun je jammer vinden, dat er minder mensen naar de kerk gaan. Je kunt ook zeggen, het is veel eerlijker. Het, het, de hoeveelheid motivatie is veel groter dan vroeger, dat kun je ook positief noemen. Heel wat godsdienstigheid is daarmee ontmasken. Mensen gaan omdat ze op een of andere manier ook willen gaan. Je kan nog eens meegaan voor je man of voor je vrouw, zonder dat het echt van binnenuit komt. Dan is het nog een beetje huikelachtig, misschien ook een zekere toegevelijkheid. Maar godsdienstigheid in de zin van een uitwendige show zonder van binnenuit, dat wil hij helemaal niet van ons. Kinderen leren hoe ze hun ouders kunnen behagen en bepaalde dingen van hun ouders gedaan kunnen krijgen door bepaalde gedragingen zich aan te wennen. Maar goede ouders die kijken daar doorheen. Die willen dat hun kinderen hen niet zo gehoorzamen, dat willen ze niet. Ze willen dat het van binnenuit komt, vanuit liefde. Dat kun je ook alleen maar doen door een heleboel liefde erin te stoppen. En dan krijg je ook echte liefde terug. En niet alleen maar een show. Dan moet je beginnen met zelf eerlijk te zijn. En authentiek te zijn. Zelf geen show op te voeren. Want dat kopiëren die kinderen dan. Het is merkwaardig dat de Heer Jezus. Die ons in al die dingen is voorgegaan. Dat Hij zichzelf ten voorbeeld stelt. Niet in zijn goddelijke hoedanigheid. Daarmee bedoel ik. Wij worden niet geacht. God na te doen. Hij is mens geworden. En als mens heeft hij met 30 geleefd leeftijd de Heilige Geest ontvangen. En als een mens geleid door de Heilige Geest stelt hij ons zichzelf ten voorbeeld. Dat is heel belangrijk. Wij kunnen niet de kans krijgen om te zeggen: ja, maar hij was God. Dan kunnen wij toch niet. Wij kunnen het toch niet navolgen. Dus. Zodra de heer Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, staat in Lucas 4, vers 1. Hij werd door de Geest geleid in de woestijn. En Paulus pikt dat woord op in Romeinen 8 vers 14. En hij zegt zoveel dan door de geest van God geleid worden dat zijn zonen van God. Dat is helemaal waar. Hij zegt niet zoveel de geest van God bezitten. Dat zou op zichzelf juist zijn. Een paar versen eerder zegt hij als iemand de geest van Christus niet heeft die behoort hem niet toe. Dat hebben. toch over hebben. Wie de geest heeft die behoort Christus toe. Wie de geest niet heeft behoort Christus niet toe. Maar weet u, God is er niet tevreden mee als wij de geest hebben, maar hij slaapt ergens op de bodem van onze ziel en we doen er niks mee, we leven niet uit de kracht van die geest. Dan zegt Paulus, alle die door de geest van God geleid worden. God wil, is een prachtige tekst uit Psalm 51, uit die boetepsalm van David, door Paulus geciteerd in Romeinen 3, God wil waarheid in het binnenste. Eerlijkheid, oprechtheid waarachtigheid, authenticiteit, om het dus zo te zeggen. Hij wil dat het van binnenuit komt. Als je het op onze show te wachten. Hij wil dat het Christus van binnen is. Dat wat er naar buiten komt, niet een naapen is, maar dat van binnenuit Christus leeft. Door de geest geleid worden, dat betekent die fundamentele houding van, de, van je leven te stellen onder het gezag en de leiding van de heilige geest. Mensen vragen heel vaak aan mij. Ja dat zeg je nou wel dat de geest gewijd worden, Maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Alsof je een soort uh, sleutel hebt. Een paar simpele richtlijnen. Om dat te zeggen. Maar het begint er al mee zeg ik dan maar. Zo simpel mogelijk door. Als je s morgens wakker wordt. De nieuwe dag op de goede manier in de ogen te kijken. Je kunt zeggen alweer een dag. Sommige mensen worden echt niet blij wakker. Ook een heleboel gelovigen. Wordt vandaag weer gebeld door een dame uit het buitenland. Die me regelmatig belt Omdat ze eigenlijk zo diep bedroefd is. En haar laatste vraag. En dat snijdt me dan door de ziel. Zeg nou eens eerlijk. Denk je nou echt dat God van mij houdt? En je kan het vaak zeggen. Maar volgende week belt ze weer. Met soortgelijke vragen. Zoveel mensen leven vanuit de somberheid. Leven vanuit een. Depressieve houding, daar is het ook zeker een lichamelijk tekort. Maar het is eigenlijk in en in triest dat we zoveel christenen zo leven. Christen in plaats van de dag tegemoet zien, ook al weet je dat het een zware dag wordt. Maar je kunt morgens kiezen om die zwaken onder ogen te zien en je daardoor te laten neerdrukken. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen: Heilige Geest, ik geef deze dag aan u over. Ben je heen. Wat u verder ook van Benny Hinn mogen denken. Maar dat boek heeft wel een mooie titel. Good morning Holy Spirit. Hij heeft zich eraan gewenst. Morgen zwakker wakker te worden. De Heilige Geest goede te wensen. Eh, en zijn dag. Zijn leven. In de handen van de Heilige Geest. Je kunt ook zeggen in de handen van Christus. Dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel voor de intentie van je hart. Maar dat moet je heel bewust doen. Sommige mensen worden wakker van de wekkerradio. Dat betekent hun eerste gedachten zijn bij wat er op de radio gezegd wordt. Dat is geen goede start van de dag. Leg je, leg je dag, leg je leven voor die dag, met al de dingen die op je afkomen, met al die werkzaamheden, met al die verantwoordelijkheden. Heel bewust onder het beslag van de Heilige Geest. De Heilige Geest me ervoor om wat anders te doen dan waardoor we in u mij leidt. De intentie van je hart is al zo belangrijk. Mensen, hoe moet je het nog doen? Nou begin eens met die intentie uit te spreken. En ga het gebed eens leren. Wat de heer Jezus ons geleerd heeft. In Lucas 11 vers 13. De vader geeft de geest aan. Wie hem daarom bidde. Bid eens om de kracht van die geest. Bid om de vervulling van de geest. Stel je daar heel bewust onder. Dat is de leiding van Gods geest. En dan word je geleid om de dingen te doen. Zoals Christus het zou doen dingen te zeggen zoals hij ze zou zeggen. Om de woorden te spreken die hij zou spreken. Als die zuster uit het buitenland mij opbelt, dan gaat het vaak tegen mij, door mij heen. Niet altijd, hoor, soms komt het zo slecht uit als zulke mensen bellen en proberen ervan af te maken, dat beleid ik u maar eerlijk. Ze bellen altijd op een moment, dat ze hebben niet echt gevraagd, mag ik bellen? Dus dit is ook wel eens lastig. Deden ze dat maar. Ze bellen altijd als het je niet uitkomt. Mensen zeggen, wel, stoor ik, dan zeg ik, ja dat geeft, maar dat geeft alleen niet. Je stoort wel, maar dat geeft niet. Dat is het verschil. een telefoon is een vreemd ding. De mail is leuk, die kan ik lezen neer ik zelf zin heb. Maar de telefoon breekt altijd in. Maar als ik in wat betere stemming ben, dan zeg ik, ja, alsjeblieft, wat zou u nou tegen die vrouw zeggen? En weet je, die intentie, die, die biddende houding, helpt je al. Want daardoor, als het ware, stel je antenne erop Eén op wat de Heer zou zeggen. Niet dat het altijd lukt. Maar hoe beter die intentie is, hoe meer de Heer dat zal zegenen om te doen wat Hij zou doen, om te zeggen wat Hij zou zeggen, om te, te handelen zoals Hij zou handelen. En het derde, ja, dat ligt eigenlijk al in het verlengde daarvan, dat is eigenlijk zo duidelijk. Het is niet alleen maar een Heer Jezus navolgen in zijn daden. Het allerhoogste, het allermooiste, eigenlijk overkoepelt dat die andere twee ook. Dat is Christus na te volgen in zijn gezindheid, in zijn mentaliteit, in zijn houding, in zijn hele instelling. Het mooiste zegt Paulus dat in Filippi 2 vers 5 en 6. Laat die gezindheid in u zijn welke ook in Christus Jezus was. Die het geen roof heeft kracht om God gelijk te zijn. maar is, een, Omdat hij in de gestalte van God was. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Laat die gezindheid in jou zijn. Hij heeft zichzelf ontleden. Laat die gezindheid in jou zijn. Hij is de mensen gelijk geworden en heeft zich vernederd. Laat die gezindheid in jou zijn. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Laat die gezindheid in jou zijn. Ja, tot de dood aan het kruis. Laat die gezindheid in jou zijn. Volg hem op die weg. En je kunt niet altijd navolgen. Wij zijn niet op weg naar een kruis. Letterlijk. Maar de gezindheid die hij daarin aan de dag legde, Zijn houding. Die moet in ons zijn. En dat is nog hoger dan de daden van iemand navolgen. Je kunt iemands daden alleen maar goed navolgen. Als je dat ook doet vanuit dezelfde mentaliteit, vanuit dezelfde levensinstelling. Zijn levensinstelling heeft hij duidelijk aangegeven. Johannes 4 bijvoorbeeld, mijn spijze is het dat ik de wil doe van hen die mijn gezond hebben. Dat was een beugde! Slaaf van Christus zijn als je daar geen plezier in hebt, dan worden de slaven die tegen je eigen zin ingaan waar je geen vreugde aan beleeft, maar wat je ervaart als inderdaad het tegenovergestelde van vrijheid. Maar wie er vreugde aan beleeft om de staat van Christus te zijn, ervaart dat als de optimale christelijke vrijheid. Het is ook mooi in 2 Korinther 8 en 9, daar gaat het over een collecte. Twee, hoor. Als je er eens een keer 10 minuten besteedt aan het aanprijzen van een collecte, dan vinden de mensen, zeker Hollanders, vinden dat al veel te lang duren, want ze waren juist van plan om zitten met een euro vanaf te maken. En die man die zeurt zo dat je dan tenslotte toch maar twee euro erin gooit. Maar eigenlijk doe je dat tanden knarsen. Paulus besteedt er twee hoofdstukken aan. Twee, Korinthe 8 en 9. En hij begint daar te schrijven over de gemeente in Macedonië. En die gemeente was wel onderwaardig. Die mensen zijn straatarm, zegt Paulus. Maar ze smeekten en soebatten mij als ze mochten deelnemen aan die collecten. Dat is zo ongelooflijk. Weet je hoe dat kwam? Hij maakt dat duidelijk in vers 9, hij zegt die mensen hebben de mentaliteit van Christus. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, om u en veel arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Iedereen kent dat vers uit zijn hoofd, maar wist u dat dat midden in een verhandeling over een collecte stond? En dat Paulus dat vers gebruikt om duidelijk te maken wat de mentaliteit was van die gelovigen in Macedonië, die, die niets hadden en van het, van het niets dat ze hadden, ze smeekten of ze mee te doen. Nog gaven wat ze hadden. Waarom? Omdat de gezindheid van Christus in hen was. Dat is zo mooi. Ik ben de laatste tijd heel erg veel bezig met een term die in de westerse theologie totaal onbekend is. Nu komt er wat meer bekendheid voor. Terwijl in de Oosterse orthodoxie is het een heel bekende term. Is het een sleutelterm waar alles om draait. Dat is de term theosis. En dat betekent letterlijk vergoddelijking. Nou dan schrikken wij natuurlijk over vergoddelijking. Wat is dat nu? Wij worden toch geen god? Nee, maar dat bedoelen ze ook niet. Maar wel, wij worden als god. De nieuwe mens, zegt Everse 4, is geschapen in overeenstemming met god. In ware gerechtigheid en heiligheid. Hij lijkt op god. Paulus zegt in Efeze 5 vers 1, wees dan navolgers. Eigenlijk staat er imitatoren van god. Als geliefde kinderen. En wandelt de liefde. Zoals haar, heb ik weer het, zoals bij Paulus. En nu gaat het niet eens om de daden, nu gaat het om de gezindheid. Zoals, o Christus, ons heeft liefgehouden en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een slachtoffer en een offerand. tot een liefdelijke reuk. Zoal. Dat is God imiteren. Dat is het beeld van God dat in ons is afgedrukt. In de westerse theologie vragen we, hoe komen we van onze zonden af? De Oosterse theologie vraagt, hoe wordt het beeld van God in ons hersteld? In de Westerse theologie, katholieke beeld de stand, draait alles om zonde en genade. Alles draait om zonde en genade. Pas was er nog zo'n gereformeerde theoloog die in een radioprogramma en mij vroeg, daar ben je het allemaal mee eens, hè, Willem, dat hele evangelie draait om zonde en genade. Dan denk ik, jongen, jongen, luistert luister weer een heel stadion vol en dan moet je zeggen, nee man, dat draait het niet om. Dat is alleen maar het begin. Dat vind ik dan zo eigen wijs, dat is het natuurlijk ook. Het is alleen maar het begin, man. Alles wat, waar het werkelijk om draait, komt daarna. En die Oosterse theologie is er veel beter gesnapt. Dus in het Westerse denken, dus waar wij in zitten, gaat het om de vraag... Hoe worden we gerechtvaardigd uit het geloof? De Oosterse theologie vraagt, hoe worden wij vervuld met de heilige geest? Die hebben het nooit over rechtvaardiging. En hier in het westen hebben we het traditioneel nooit gehad over de vervulling met de geest. Dus is wonder. Het is een hele nieuwe wereld die voor me opengaat. En ik ontdek dat de evangelische beweging in feite veel meer aansluit bij die Oosters orthodoxie dan bij die westerse traditie van katholicisme en protestantisme waar het altijd gaat over de zonde. Als het over de heiligmaking gaat, dan gaat het nog in ons denken over het probleem. Hoe graag hebben we die zonde eronder? Altijd maar zonde, zonde. Pas als ik op een mannendag met Henk Binnendijk, de benen in een zeer reformatorisch schoolgebouw. En Henk zei dat gezeur altijd over zonde, toen dacht ik, nou dan zegt hij het is als een hervormde woede. Dat het anders nog opgenomen heeft. Ja. Dat gezeur. En hij bedoelde mensen. Het gaat in heiliging niet over hoe krijgen we die zonde erom. Het gaat er in de heiliging om hoe kan het beeld van Christus in ons zichtbaar worden. heeft Paulus het altijd over? Christus is het beeld van God en wij het beeld van Christus. Zal ik nog zo'n zoals-tekst noemen? Zoals. 1 Corinthus 15, vers 48. Zoals de hemelse is. Hoofdletter H. Zo zijn ook de hemelsen. Dat zijn u en ik. Het beeld van Christus is in ons afgedrukt. Laat ik het nog eens heel duidelijk zeggen. Het gaat er niet om hoe het zonder probleem wordt opgelost. Dat is wel belangrijk. Maar dat is alleen maar het middel tot het doel. Dat is niet het doel. Dat is alleen maar het middel tot het doel. Het doel is zoals de hemelsen is. Zo zijn ook de hemelsen. Het beeld van de hemelsen dat in ons ten toon verspreid wordt. De kracht van de heilige Geest. Het gaat erom, hoe worden we vervuld met de Heilige Geest? Hoe gaat het? het gaat om de vraag, hoe komt het beeld van Christus in ons zichtbaar? De zonde en de oplossing van het probleem is natuurlijk belangrijk. Als je blik gaat dan niet naar huis en denkt bij mezelf... toen heb gezegd dat dat hele kwestie van zonde, dat doet er allemaal helemaal Natuurlijk niet, natuurlijk heel ontzettend belangrijk. Dat is alleen maar het beginnetje. Het is alleen maar het beginnetje. En, en alles waar het werkelijk om draait... Komt daarna. Over vergoddelijking kring gesproken. Wat een belangrijke tekst. Ik noem hem al even vluchtig. Ik moet hem nog één keer noemen. Even 5 vers 2. Wees dan navolgers van God. Dat is een wonderlijk woord. Zo, Paulus. Navolgers van. Ik dat ik navolger van Paulus moet worden, kan ik wel begrijpen. Wees mijn navolger, zegt hij gelijk. Ik van Christus. Dat ik navolger van Christus kan worden hier op aarde. Als een slaaf van Christus. in gehoorzaamheid achter hem aan. Wandelend in de dingen die hij deed. Wandelend in de dingen die hij zei. Navolgers van God. Wat was de kern van, van Christus' openbaring hier op aarde? Dat God zich in hem openbaarde. Als we navolgers van Christus worden, zegt Paulus. Dan gaat God zich ook in ons openbaar. Dan wordt niet alleen de Heer Jezus in ons zichtbaar. God zelf. God zelf. Jezus zijn in de Heer Jezus de bergreden. Wees dan volmaakt. Zoals de hemelse vader volmaakt. Wauw. Slotvers van Matthäus 5. Wan, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen En wandelt in liefde. Hoe, hoe moet dat dan? Nou de heer heeft het voorgedaan. Ziet u, een slaaf van Christus op het laagste niveau, die gehoorzaam gewoon de, de bevelen. Maar dat hoort bij het kindschap. Je komt op een gegeven moment, om een leeftijd, dat je... Geen bevelen meer van vader af aan te nemen, want je weet hoe vader erover denkt. Je gaat veel eer lijken op vader, je gaat wandelen in het voetspoor van je vader. Als je in het bedrijf van vader komt, dan krijg je je eigen verantwoordelijkheid. Straks word je gelijkwaardige partner in de firma van vader. Dat is geestelijke ontwikkeling. Je blijft een slaaf van Christus je hele leven lang, maar op een ander niveau. Het is niet meer een kwestie van simpelweg gehoorzaam. Het is een kwestie van dat Christus zelf steeds meer in onzichtbaar wordt. dat gebeurt door de Heilige Geest. Als er staat, ik heb al vaker gezegd, gelaten 5.22, de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing, trouw. Dat is niks anders dan een beschrijving van de Heer Jezus zelf. In Hem zien we wat liefde is, in Hem zien we wat waarachtige blijdschap, wat waarachtige vrede is. Wij volgen Zijn zachtmoedigheid, Zijn langmoedigheid na. Zijn trouw aan God, zijn zelfbeheersing, zijn volkomen evenwicht. Dat is niks anders dan een portret van de Heer Jezus zelf, van Zijn gezindheid. Maar dat is de vrucht van de geest. Wat de geest in ons doet is niet ons helpen om vooral die zonden eronder te krijgen. Het gaat er altijd nog over die zonden. Ik heb zelden in de laatste jaren zo'n verademing gehoord als wat ik binnendijk en zei in Goes op die mannen. In het Calvin College of All Places. Wat heerlijk bevrijdend, want heilig maken gaat niet over zonde. Dat zondeprobleem los zich vanzelf. Hoe meer ik op God gelijk, dat zondeprobleem is helemaal niet meer relevant. Hoe meer ik op Christus gelijk, dat zondeprobleem verdwijnt op de achtergrond. Ja, het het zal zo makkelijk niet gaan. Nou, makkelijk is ook een ander woord. Maar als je er niet voor gaat, als je de lat niet zo hoog legt, dat is wat de Paulus constant doet. Eén één keer zegt ik ellendig mens. Om een bepaald punt neerstellig duidelijk te maken. En we klompen ons af. zie zien wel, Paulus is ook een ellendig mens. Dus wij zijn ook een ellendig mens. Er zijn nog al alle verantwoordelijkheden af. Er hoeft niks meer. Kijk maar, Paulus zegt het ook. Maar Paulus legt de halat hoog. Wees navolgers van God. Wees navolgers van Christus. Laat Christus in je zichtbaar worden. Hij zegt, aan nou, het eind van 1 Korinther 2, en dan moeten we wat afronden. Hij zegt daar, wij hebben de zin van Christus. Nou, dat snapt ook geen mens meer, dat is een raar woord. Wij hebben de zin van Christus. Modernere vertalingen, ook de NBV, die zegt: We hebben het denken van Christus, we hebben de gedachten van Christus. Een slaaf van Christus, die wordt twee druppels water als zijn meester. Hij denkt als Christus, hij leeft als Christus, hij praat als Christus, hij voelt als Christus, hij gelooft als Christus, hij ervaart als Christus, hij beleeft als Christus, hij wil als Christus, hij aanbidt als Christus. Dat is het doel van de heilig maken. Dat is het doel van wat de Oosters orthodoxen de vergoddelijking noemen, de theosis. Dat is het doel van het hele onderwijs van Paulus. Paulus was er niet tevreden mee als mensen eenmaal hun een hartje aan de Heer Jezus hadden gegeven. Hij zegt in Kolosse 1 vers 27, dit is mijn doel. Elk mens volmaakt te stellen in Christus. Je hebt van die evangelisten, ja, ja wij brengen mensen tot Jezus, dan moeten anderen zich maar verder over bekommeren, dan gaan ze weer op zoek. Ze zijn constant bezig kinderen te verwekken, maar ze bemoeien zich niet met de opvoeding. Nou zulke mensen heb je in primitieve landen, misschien ook wel in Nederland trouwens. Overal bezig kinderen te verwekken, maar ze dragen geen zorg voor de opvoeding. Dat laten ze maar aan die moeder zo. Ouders was zo niet. Als hij iemand tot hier Jezus had geleid, zou hij zeggen: nou gaan we verder. Nou, nou is het begin nou gaan we verder. En hij ging zo ver door, totdat die persoon volmaakt, dat betekent volwassen was in de Heer Jezus. En volwassen in de Heer Jezus zijn, dat betekent dat je een uitbeelding, en weerspiegeling bent van Christus. Ziet u, dat is de hoogste vorm van slavernij van Christus. Dan ben je dan in gehoorzaam. Dat is alleen nog de eerste fase. Dat ben je wel, dat blijf je ook. Maar het gaat niet alleen maar om het ontvangst nemen van commando's. Nee, je wordt als Christus, je gaat steeds meer op hem lijken. Het is Christus in jou die weerspiegeld wordt. Dat is de hoogste doel waar Paulus naartoe werkt. We hebben de zin van Christus. Dat zegt hij van de geestelijke Christen. Hij onderscheidt vleeselijke Christen begin van 1 Korinther 3. En, vle en, nou? en vleeselijke in 1 Korinther 3 en geestelijke aan het eind van 1 Korinther 2. Maar het staat vlak bij elkaar. Die vleeselijke gehoorzaamt ook wel eens een keer af en toe omdat het moet, het hoort bij je christenen zijn. Voor de rest is het veel te veel vlees, vlees, vlees. Nijd en twist heeft hij als voorbeeld aan. Wat een ruzie wordt er niet onder christenen gemaakt. Wat een ongoddelijke, ongeestelijke nijd en twist en ruzie. En de geestelijke mens, die heeft het denken van Christen. Je kunt het eigenlijk nooit het zeggen in het Engels, the mind of Christ. Dat is de gelovige waar Paulus aan denkt. En al zijn onderwijs, al zijn brieven zijn erop gericht. Om er zulke volgelingen te maken. Een volgeling. Als kopieën van Christus. Ik gebruik toch even dat gevaarlijke woord. Als kopieën van Christus. Als je de lat hoog let. Zul je nooit tevreden zijn met jezelf. Zul je nooit te gaan denken. Het wordt toch nooit wat. Het wordt wel wat. Als je de lat hoog legt. En je bedenkt. Dat hij je alle middelen ter beschikking stelt. Om die lap te bereiken. Dan ga je ervoor. Dat is wat hij wil. God zegen u erin. Toen zijn... Ik heb even zo gauw gegeven vijf, zes vragen van u. En dat zijn mooie vragen, niet de makkelijkste vragen. Het is echt het getrouwe overblijfsel dat over is gebleven, zie ik. Heel begerig om ook de antwoorden op de vragen nog te horen. Het is ook wel een lateretje geworden. Je noemde twee vereisten van vergeving door God. Berouw en het vergeven van je broeder. Hoe zit het met de stap bekeren van je zonden? Is die ook vereist voor vergeving? Laat ik u een tegenvraag stellen. Wat is het verschil tussen je zonden berouwen en beleiden voor God en je er dan bekeren? Echt berouw betekent toch niet van uh, straks als ik me omdraai dan begin ik gewoon weer overnieuw. Berouw en verootmoediging houdt bekering in. Ik zou er nog een voorwaarde bij willen noemen. Die hebben we straks niet genoemd. Als ik over nadenk, dan komen er nog wel meer. Maar je kunt ook zeggen: echte berouw en verootmoediging over je zonde is eigenlijk alleen maar denkbaar. als je ook zicht hebt op de genade van God. Als je niet van tevoren weet dat God ook gereed staat om jou zijn genade te schenken. Je berouwt het voor God, je verootmoedigt je voor God. En dat doe je niet in angst en beven of het hier wel zal aannemen. Eigenlijk is echte berouw en echte bekering, want dat houdt het in, alleen maar mogelijk als je ook weet het van de genade van God. Anders zijn mensen, komen ze om in hun wanhoop en strekken ze zich helemaal niet naar God uit. Vandaar dat echt berouw, eh, houdt bekering in. Paulus, Johannes schrijft, als we onze zonden beleiden, God is getrouwen en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. De enige voorwaarde daar is beleiden. Hoe zou beleiden denken we zijn zonder bekering. Dan zou God onze zonden vergeven zonder dat we bekeerd zijn. Dat kan niet. Echte beleidenis is de bekering. Want bekering. Er zijn twee woorden voor bekering in het Nieuwe Testament. Het ene is omkeren naar God toe. Maar het andere is belangrijker in dit verband. Dat betekent een innerlijke verandering des harten. En dat betekent innerlijk je zonden berouwen voor God. Beleiden. Je omkeren naar hem toe. En dan leven vanuit uh, de vergeving die hij schenkt. Dus berouw en beleidenis is de bekering. Hoe gaat de Oosterse theologie om met de doop? Ja, u moet ze nou niet zo idealiseren dat ze alles beter doen dan hier in het Westen. Want de doop, daarover denken ze net zoals katholieken en protestanten. Dus dat is nou iets wat evangelische hebben, wat ze nog in het Oosten, nog in het Westen hebben. Um, hoe worden we vol van de Heilige Geest? Welke rol speelt de doop daarin? De waterendoop en de geestesdoop en de bekering horen wel bij elkaar, maar daarom zijn ze nog wel verschillend van elkaar. Ze hebben ook een verschillende betekenis. De waterendoop verenigt ons met een vernederde Christus hier op aarde, om hem na te volgen in zijn vernedering en verwerping, eh, om de consequenties van vervolging ook te accepteren. Terwijl de geestesdoop ons veel eer verenigt met de verheerlijkte mens in de hemel. Met alle kracht en volheid die daarbij hoort. De twee horen wel nou bij elkaar. Idealiter zou je kunnen zeggen vallen bekering en waterdoop en geestesdoop nagenoeg samen. Paulus zegt bekeer u, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. In één dag bij wijze van spreken, handelingen twee... En zo zie je dat uh, vaker in de schrift. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar daarom is het nog niet hetzelfde. Dus het ontvangen van de heilige geest. Daarin speelt de waterdoop niet zozeer een rol. Als wel de geestdoop. Maar idealiter hoort het bij elkaar. Wilt u daar meer over weten? Over twee weken hebben we een heilige geestweekend. Op de Beddeld. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Er zijn al honderden aanmeldingen. Maar als u wilt. Samen met Wilkin van der Kamp. en Martin Koerenstra met zijn drietjes als u zin hebt, kijk op het internet bijvoorbeeld bij bevrijdingspastoraat.nl voor dat weekend over de Heilige Geest kun je je vaker laten dopen, bijvoorbeeld vijf maal ja, je kunt je zelfs vijftig maal laten dopen, alleen dat is niet Gods bedoeling de bedoeling is een doop staat aan het begin of het nou een waterdoop is of een geestesdoop de doop staat aan het begin wij zijn geen wederdopers je laat je maar één keer dopen ik las pas een hele verhandeling van iemand die zei, overdopen komt niet in de Bijbel voor. Toen dacht hij, ja, dat dank je de koek ook, natuurlijk. Overdopen komt niet in de Bijbel voor. Maar de mensen die zich laten overdopen, die laten zich niet overdopen, die laten zich dopen. Niemand laat zich dopen met het besef van, ik ben al een keer gedoopt, maar vooruit geeft het, het is leuk, laten we het nog een keer doen. Die mensen die zich laten dopen, die doen dat omdat ze vinden dat die eerste geen authentieke Bijbelse doop was. Dus dan schreef ik die goede broeder ook terug. Ik zei, broeder, volkomen gelijk. Wij zijn ook geen wederdopers. Ik verwerp die naam met alles in mij. We hadden hier ooit een jonge zuster in deze gemeente. Die zei tegen mij, ik wil me laten dopen. Ik zei, je bent toch al gedoopt? Ja, als kind, zei ze. Ik zei, nou, wij zijn geen wederdopers. Dus sorry. Twee weken later komen ze terug. Zei ze zei, ik wil me laten dopen. Ik zeg zo? Je was toch al gedoopt? Nee, zei ze, ik ben niet gedoopt. Ze zei, weet je dat zeker? Voor je geweten bij de 100% 100% van overtuigd... ...ja, dat was Ik zeg, dan moet je gedoopt worden. Zo simpel is het. Wij zijn geen wederdoop. Dus je kunt je wel vijf keer laten dopen, je kunt je wel honderd keer laten dopen... ...maar er is maar één doop. Dus alleen als iemand tot het... ...overtuiging komt, en dat praat ik hem niet dan... Uh, ...want we zijn niet alleen geen overdopers... ...we zijn ook geen baptisten... ...maar ik verder niks tegen heb, behalve dit ene puntje... ...we zeuren niemand aan zijn hoofd over de doop... Maar als iemand voor zichzelf tot de conclusie komt, mijn doop, mijn kinderbesprenging was geen authentieke doop, het gebeurde te vroeg. En dat gebeurt ook trouwens met te weinig water, maar het was geen uh, doop op het persoonlijk geloof. Nou, dan is het wat anders. Maar dat moet iemand's persoonlijke overtuiging zijn. Dus overdopen doen we niet aan. Tenminste, ik neem aan dat dat de achtergrond van de vraag is, anders snap ik niet, ik heb deze vraag nog nooit gehad, kun je je vijf keer laten dopen? Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik heb het zelfs, nou je dat zo zegt. Ik zal het even herhalen. Jij hebt het over een stam in Afrika. Waar elke keer als je in de zonde valt, je opnieuw gedoopt moet worden. Ik weet zo'n stam in Nederland ook. Nee, dat is niet hier. Daar was, daar was iemand gedoopt in de gemeente. Maar daarna een, een verkeerd leven geleid. En toen kwam die persoon tot, uh, opnieuw tot een keer En toen zei ze, nou dan moet je maar weer opnieuw gedoopt worden. Nou, daar moet ik niks van hebben. David. Oh, en waarom was dat? Ja. Ja. David vertelt over iemand die al in de eigen gemeente gedoopt was... ...maar ze kwam bij de Jordaan en dat vond ze zo mooi. Toen dacht ze, hier ook nog een keer laten dopen. Ik denk dat de heer dit soort zwakheden gaarne verdraagt. Meer is het niet. Het is puur zwakheid. Bovendien voegt het helemaal niks toe. Ik vind het leuk dat de Nederlandse prinsesjes besprengd worden met water uit de Jordaan. Maar het leidingwater in Nederland is er even goed voor. Denk erom, er zit een zeker gevaar van magie achter... ...als je denkt dat het mooier is om in de Jordaan gedoopt te worden... ...dan hier in die badkuip die onder dat pleed zit. Het is maar een symbool. Het is een belangrijk symbool... ...maar maak het ook niet mooier... ...doordat er ook nog speciaal water aan te pas moet komen. Voordat de Heilige Geest je zo werkelijk kan leiden... ...is het dan noodzakelijk dat je je laat dopen in de Heilige Geest. Jongen, de doop komt wel veel naar voren... Zo so, ja, hoe werkt dat dan? Ja, ik zou bijna zeggen over twee weken. Wanneer is het? Vrijdagmiddags. Tijdens het heilige geestweekend. Hebben we een hele seminar over de dood met de heilige geest. Toevallig ben ik zelf daar besprekend. Dus als u mij die vraag stelt, dan hebt u een zeker vertrouwen in mij. Maar ik kan dat nou niet uh, netjes gaan zitten overdoen. Laat ik het heel kort houden. Op het moment dat wij... Tot geloof komen, zegt Everse 1 vers 13, wordt dat geloof verzegeld met de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 9, ik heb het straks geciteerd, wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Elke ware geloof, die leeft vanuit de zekerheid van het geloof, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Nu leren een hoop mensen op grond van handelingen 8 en handelingen 19, dat de dood met de Heilige Geest een soort second blessing is. Een tweede zegen die pas geruime tijd later plaatsvindt. In de praktijk zie je ook vaak dat mensen die handenoplegging krijgen, daar uh, geweldige ervaring van de Heilige Geest door opdoen. En dat lijkt dan een praktische bevestiging. Ze worden op dat moment vervuld met de Heilige Geest. Nou is er een heel theoretisch debat of ze daar een vervulling met de Heilige Geest krijgen terwijl ze bij hun bekering al verdoopt waren. Of dat ze dan pas de dood met de Heilige Geest krijgen. Ik heb meermalen bij auteurs die dat debat beschreven gelezen wat ik hier van harte herhaal. It doesn't matter how you name it. Make sure you get it. Voor even van degenen die geen Engels in het pakket hebben gehad. Uh, het doet er niet toe hoe je het noemt. Zorg dat je het krijgt. Zorg dat je de vervulling met de Heilige Geest krijgt. Als handoplegging daarbij kan helpen. Uh, een bijzondere ervaring in een bijzondere samenkomst waar de Heilige Geest bijzonderlijk aanwezig is. Fantastisch. Wilt u dat een dood met de geest noemen? Ik denk dat u zich vergist, maar dat kan me niet schelen als u maar vol wordt van de heilige geest. Dus het gaat om het netto effect. Voor de rest is het theologische fijnproeverij. Persoonlijk geloof ik dat de dood met de heilige geest plaatsvindt op het moment van het geloof. Maar ik kan heel goed leven met degene die zeggen... ...nee, dat is pas later als ze vervuld worden met de heilige geest. Maar waar we overeen komen, is het feit dat heel veel mensen de heilige geest ontvangen hebben... En nog nooit de volheid en de kracht daarvan ondervonden hebben. Vaak door verkeerd onderwijs. En als zij het dan ontvangen onder handoplegging of op een andere wijze. Geweldig. Dat bedoel ik met make sure you get it. Want waar het om gaat is dat we de volheid van de geest gaan ervaren. En op welk moment dat gebeurt. En hoe dat gebeurt. En hoe je het noemt. Is niet zo belangrijk. Als je maar krijgt. Nou dit is de samenvatting. Dus je hoeft niet meer te gaan. Want dit was in een paar minuten de samenvatting. Maar dan wordt het ook nog uit de Bijbel toegelicht. Um, ja, van de week had ik eigenlijk een mooie samenkomst. Ik vond het tenminste een mooie samenkomst in Nijmegen. Toen heb ik het zeven stappenplan ontvangen om vervuld te worden met het heide Maar ja, om dat nou eventjes in het kort over te doen. Ik weet ook niet of ik ze alle zeven uit mijn hoofd weet. Maar het is wel... Uh, in eerste plaats moet je zeker weten of je dat wil. Straks was er ook nog iemand. Die persoon is er nog, zie ik. Ik zal even snel rondkijken. We gingen even over het vallen van de geest. Zoveel mensen zeggen: Ik wil wel de volheid van de geest ontvangen, maar hoef ik dan alsjeblieft niet in tongen te spreken, <laughs> dat heb ik hoor zo vaak. Of uh, ik wil wel voorwoorden met de geven, Maar hoef ik dan niet te vallen. Heer. Die gaan het dus zo koehandel met de heer aan. Ze willen wel een breinaald in het stopcontact steken, maar ze willen geen schok krijgen. En dan, soms krijg je het ook die schok erbij, daar is niks aan te doen. En um, dus je moet eerst wel zeker weten, wil ik het eigenlijk wel. Want weet ik eigenlijk wel wat ik over, op mijn hals haal. Wat er allemaal kan gebeuren als ik vol word van de Heilige Geest. Dus punt 1. Ik ga ze dus niet alles even opnoemen hoor. Maar punt 2 is, ook, ga er maar eens echt om bidden. En, en, en neem alle risico's op de koop toe wat de Heer allemaal met je zou kunnen gedaan, doen. Ik heb straks al Lucas 11 vers 13 genoemd. Ga maar eens bidden om de volheid van de Geest. En derde punt is, ga maar eens aandachtig in de hele Bijbel. bestuderen dus wat er allemaal al gebeurt in de Bijbel als je vol wordt van de Geest. Dan ga maar eens lezen wat er allemaal voor kenmerken gegeven worden van de vervulling met de heilige gegeven. Een vierde punt dat ik als eerste had moeten noemen is. Maak maar eens ernst met alle blokkades in je leven die de volheid van de geesten de weg staan. Dat is inderdaad punt 1. Als je niet begint wat er dan in Nijmegen een groot vat met water, dat zat vol stenen. Als je die stenen eruit haalt dan zie je dat er maar weinig water in zat. Want waar stenen zitten kan geen water zitten. En er zijn zoveel stenen die belemmeren dat we vol zijn van het water. Als die stenen eruit gaan, dan kan het vat pas echt vol worden met water. Dus dat is het eerste waar we moeten denken. De blokkade is in je leven opruimen. Dat is al een toespraak op zichzelf, zou ik ik zeggen. En dan een ander punt is... Ga rustig naar samenkomsten waar dat over gesproken wordt. Dat is een extra aanbeveling om naar het weekend te gaan. En laat ik je uitleggen. En laat je ook rustig de hand opleggen door mensen die je graag daarover willen, uh, die dat ontvangen willen. En ik weet zeker dat in een samenkomst waar, waar we echt op gericht zijn, in zo'n weekend ervaar ik altijd veel meer kracht. Omdat we de hele weekend gericht zijn op het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is deze avond niet. Dus ik zeg nu maar vast, ik ga nu voor uw bidden Het is niet even zo uh, van door. Als je daar komt, we hebben, dat, we hebben het najaar ook zo'n weekend gehad daar. Er zijn geweldige dingen gebeurd. Je kunt op mijn eigen website wel 20, 30 getuigenissen lezen van wat daar gebeurd is. Wat we daar ook gezien hebben, beleefd hebben. Kom daar naartoe. Meld u aan via bevrijdispastenaat.nl. Als u daar zin in hebt. En, en daar gebeuren grote dingen, dat weet ik nu al. Daar rekenen we op. En daar, um, daar is ook zeker handoplegging. En dat, voor, dat is niet verplicht, dat is niet nodig ook. Ik kan ook Zonde. Maar het helpt heel veel mensen om over een bepaalde barrière heen te komen. Nou, ik heb ze toch al eens even genoemd, want nummer 7 is. Ga nu alvast God prijzen voor die vervulling die je ongetwijfeld gaat ontvangen. Want als je het echt wilt, krijg je. Tjoh, er is dat tweede toespraak die ik in twee minuten heb samengevat. Jullie denken, waarvoor zal ik nog gaan? Ten slotte nog een vraag over Romeinen 7. Hoe kunnen we nou zeker weten dat die ik niet Paulus is? Eh... Uh, ja, Romeinen 7, daar zijn een heleboel uitleggingen van. Dat moet ik u wel eerlijk vertellen. En het is een beetje laat om dat helemaal uit de doeken te doen. Romeinen 7, in zijn eerste plaats, gaat het. Dat hebben die Ooster-Orthodoxen wel echt helemaal mis. Die Griekse kerkvaders zeiden: het is een omgekeerd iemand. Maar daar kan geen twijfel over zijn. Ik ben het met alle gereformeerde uitleggers eens. Het gaat over een wedergeboren mens. Iemand die zegt dat hij van harte God wil dienen, maar dat hij niet kan. Dat is de taal van een wedergeboren mens. En een natuurlijk mens wil dat helemaal niet. Maar Paulus zegt, ik nu leef de zonder wet. Nou, dat heeft hij helemaal nooit gedaan, letterlijk. Paulus heeft nooit zonder wet geleefd. Van kinds af aan was hij getraind in de wet en heeft hij zich geoefend om een onergelijk geweten te hebben en die wet te wandelen. Hij kon zelfs zeggen voor zijn bekering dat hij wat de gerechtigheid die in de wet was, betrof, onberispelijk was, Filippenzen 3. Dus daar zie je al, Paulus leefde ook niet in het ik mens. Hij zegt het hoofdstuk verder, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dat was Paulus leven. Maar Paulus gebruikt een stijlfiguur die we ook elders wel in de Bijbel vinden. Het boek Prediken. In het boek Prediken vind je ook een ik-figuur die zichzelf beschrijft als iemand die niet verder wil kijken dan wat onder de zon is. Wij zouden zeggen, die niet verder wil kijken dan zijn neus lang is. En hoe ver kom je dan? Nou, is niet ver. Het leven is dan van alle zin ontbloot. Het heeft geen nut om je uit te sloven. Het elke keer zegt die zwoegen, heeft allemaal helemaal niks geen betekenis. Als je de dingen expres beperkt tot dat gezichtsveld... Dan kom je nergens. En aan het einde zegt hij dan. En dat is precies wat er gebeurt bij de overgang van Romeinen 7 en Romeinen 8. Hij zegt nou gaan we de sleutel toepassen. Je moet gewoon verder kijken dan wat onder de zon is. Je moet juist schot erin betrekken. Want dan ineens. Alles wat zinloos was. Wordt dan zinvol. Dat is wat er gebeurt. En in Romeinen 7 zegt hij als het ware. Laten we nou eens gaan kijken wat er gebeurt. Als je wederom geboren bent. Maar je kent niet de kracht van de het geweest. En dat doet hij in de ik vorm. Dat is een heel gewone stijlfiguur. Wij zouden dat gewoon niet toepassen, maar in die tijd was dat heel gewoon. En kijk dan eens wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan? Uiteindelijk diepe wanhoop. Want je wil wel, maar je kan niet. En Romeinen 8 wil die wel, maar hij kan ook. Hoe kan hij nou letterlijk Paulus zijn, Romeinen 7, terwijl die Romeinen 7 nog zegt: Ik kan alleen nog mensen. en zegt: Wie zal mij verlossen?" Dat is de wanhoopkreet. Maar hij weet meteen het antwoord. Door Jezus Christus onze Heer. En dan gaat hij daar de Heilige geest inbrengen. brengen. Hij zegt: de geest heeft ons vrijgemaakt van die natuurwet in ons leven, van die zonde die ons beheerst. Dat is diezelfde Paulus, hij is toch niet bekeerd tussen Romeinen 7 en Romeinen 6. Hij beschrijft in de ik-vorm de denkbeeldige situatie. Een heel bekende stijlfiguur, ook elders in de Bijbel, er zijn wel meer voorbeelden van. Een heel bekende stijlfiguur om een denkbeeldige persoon te beschrijven. Het enige nare is die denkbeeldige persoon die komt bij duizenden voor in ons goede vaderland. Er zijn geen vragen haast die ik vaker heb moeten beantwoorden dan vragen met, ja maar er staat toch in Romein de Romeine Zeven, ik mens. Ik word er nooit moe van. Ouders zegt het zelf u te schrijven, is mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. Dus we gaan maar door daarover te spreken. Ik hoop dat het een beetje helpt. En anders vraag ik de volgende keer gewoon weer. Ik ben door de vragen heen. Ik ga het zelf ook nog afsluiten met geweldig goedvinden. Dank u wel Heer dat we alle dingen bij u mogen brengen. Ook ons verlangen naar meer van de volheid van uw geest in ons leven. Want we zouden inderdaad ellendige mensen zijn. Zelfs als we wedergeboren zouden zijn en nog steeds niet weten waar we onze kracht kunnen vinden. Als we die zouden zoeken bij onszelf. Maar we danken u dat alle kracht gelegen is in u. In uw geest. En als we nou maar de volheid van uw geest zouden leren kennen in onze levens. En zou ons leven er ook anders uitzien? Heer, we willen u dat gebed bidden dat in Lucas 11 beschreven staat: Hier, Jezus, dat u.